Kees met het NOS-journaal. met de telefoonstoring na de brand van vanochtend. Bellen zou aan het einde van de dag weer overal moeten kunnen. Het snelle dataverkeer is mogelijk nog dagen uit de lucht. Vanochtend vroeg brak brand uit vlakbij een Vodafone-netwerkcentrale in Rotterdam. De centrale is een belangrijk knooppunt. Zo'n 700 telefoonmasten zijn erop aangesloten. Door de storing hebben de meeste klanten van Vodafone in de Randstad geen verbinding. Ze kunnen niet bellen, sms'en of mobiel internetten. In de rest van Nederland kunnen veel klanten van Vodafone hun voicemail niet beluisteren. Bloedbank Sanquin lijkt niet van plan het beleid ten aanzien van homoseksuelen te wijzigen. Een woordvoerder van de bloedbank blijft erbij dat mannen die seks hebben met mannen... een hoger risico hebben om hif te verspreiden. Volgens de organisatie gaat het daarbij om het gedrag van mensen en niet om geaardheid. Sanquin reageert daarmee op een voorstel van de Tweede Kamer... om homoseksuelen wel toe te staan bij de bloedbank. De Franse politie heeft opnieuw moslim-extremisten opgepakt. Het gaat om zeker tien verdachten met eenzelfde achtergrond als Mohamed Mera, De terrorist die vorige maand omkwam bij een vuurgevecht met de politie. Het zou gaan om eenlingen die uit zichzelf zijn geradicaliseerd. Sinds de aanslagen in en rond Toulouse is de Franse politie extra waakzaam. Op Schiphol is een man uit Tsjechië aangehouden die drugs probeerde te smokkelen in een gitaarkoffer. Hij kwam vanuit de Dominicaanse Republiek. Bij controle van zijn bagage bleek dat in zijn gitaarkoffer 7 kilo cocaïne zat met een straatwaarde van 300.000 euro. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er ruim 7% minder auto's verkocht. Volgens de Rai en de BOVAG is de daling minder heftig dan gevreesd. 2011 was een relatief goed jaar omdat veel mensen toen nog een nieuwe auto met belastingvoordeel kochten. Volkswagen is het populairste merk, grootste stijger is het Zuid-Koreaanse Kia. Het weer bewolkt en kans op een bui in het zuiden ook wat zon. Het wordt 6 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Dit was het NWS Juna. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files, er zijn vandaag wel aangekondigde snelheidscontroles op de A27 tussen Utrecht en Gorkem en op de A44 tussen Wassenaar en Knopenburgerveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Just a silly face I'm going Daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. En we hebben allebei een koptelefoon. Yes. yes. Dat mag ook een keer. We hebben ons best op onze koptelefoon-jacht gedaan. mag er eentje lenen. Yeah. Wat fijn, nou daar zijn we weer jongens, het is weer uh, ja, woensdagmiddag Het lekkerste lunchprogramma in de eten En uh, van 12 tot 2 zijn wij natuurlijk weer te beluisteren En ik heb natuurlijk weer bij me zitten, Robbie Brouwer Hallo, een goeiemiddag Hoe is het met jou jongen? Ja, net wakker hè Net wakker, net wakker, ja ik uh, ken het, nou net wakker Ik was uh, vandaag heel sportief, ik was om half tien was ik mijn bed al uit Half 10. Ik, ik vind het knap. Ja, ik, eh, ik ook. Normaal gesproken snoer ik altijd lekker door tot half elf. Maar uh, We gaan zo lekker aan de koffie, Mike. Oh, we echt wel. zijn al lekker aan het genieten van het broodje van de oh. week. We gaan nog niks verklappen. Nog helemaal niks. Het staat al op onze Facebook: CFM Lunch. Absoluut, absoluut. En uh, daar kun je hem vinden. We hebben natuurlijk weer een super lekker broodje deze week nageslagen. We gaan natuurlijk onze maker van het broodje gaan bij, in het uh, tweede uur gaan wij hem bellen. Ja, dat mogen we wel verklappen, dat is uh, slagerij Vreeburg. Heerlijk, en hij kan broodjes maken hoor, die man. Oh. Die bellen we al rond een uurtje of één, maar gaan we het ook lekker behandelen. En dan gaan wij eens even kijken. In ieder geval, dan gaan wij jullie alles vertellen over het uh, lekkere broodje. Ik heb hem net allemaal binnen zitten staan en oh mijn god jongen, ik kan niet wachten tot het volgende broodje. Ik ben nog aan het genieten hoor. Ja, ik, ik had gewoon zo'n honger, ik kon het gewoon niet laten staan. Maar Rob, even snel tussendoor, uh, hoe heb jij uh, jouw... Uh, Vrije tijd ingedeeld deze week Heb ik die dan? Ja, ergens, ergens Ik heb gewoon gewerkt, lekker gewerkt en lekker bezig geweest Je had even denk ik 20 minuten vrije tijd vanochtend om 5 uur Even lekker met vrouwen van de koffie Altijd Heerlijk, heerlijk Nou, ik moet zeggen, ik heb het heel rustig aan gedaan hoor. Ik heb zaterdag rustig aan gewerkt Zondag was ik heerlijk vrij Horen jullie dat? Die switch, jongen Geweldig dat klinkt hè? Ik het toch? toch? toch. <laughs> Wat een vrolijkheid hier vandaag. Zullen we ja. even lekker gaan luisteren naar het volgende nummer? Inderdaad, we gaan eens even lekker een nummertje erin zetten. En uh, we kunnen niet met of zonder je. We gaan lekker luisteren naar YouTube, with or without you. Lovers holding hands and laughing Loving. And thinking about the things we used to do Thinking of things Like a walk in the park Things Like a kiss in the dark Things Like a sailboat ride yeah, yeah. What about the night we cried? Things like a lover's vow things that we don't do now thinking about the things we used to do memories are all i have to cling to and heartaches are the friends i'm talking to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 That we don't do now Thinking about the things we used to do And the heartaches are of friends I'm talking to You got me thinking about the things we used to do Staring at the lonely avenue De jiggle, hij komt eraan. Oh. Ja, die plaat. Die plaat. Raadje plaat, raadje plaat. Aanvallen. Euh... Wacht, we zijn weer lekker met de tijd allemaal vandaag. Tja, tja, tja. Ei, we gaan we tja, tja, tja, tja, doen eh, na de Of niet? <imperfect> Dat zou kunnen. Nou, we gaan even tja, tja, tja doen. Dat vind ik eigenlijk wel een hele goede. Lekker hoor. En we hebben onze evenementenkalender van Zandvoort hebben we er weer bij hoor. Jongens, we zijn er ja, weer. Ja, hoor. We gaan even kijken. Wat hebben wij allemaal? Hallo? Uh, ik zit heel even te checken, Ja, jij zit even te checken. Uh, na, na, na, oh, ik zie na, wel na, wat. Na, na, na, na, na. Ik zag Ach, wel na, wat. Na. Ja, Rob, hoe wist jij dit? Oh. Zeg jij het maar. Eh. Nou, uh, er is uh, binnenkort weer uh, in uh, ons liefde-Alexant 6 april is er een Rumproeverij. In de navolgende tot eerder geslaagde proeverijen staat deze keer de Rumcentraal. Nou, de door de, de uitbaten en de SVH-meesterschenker, Freddy Paap. Zorgvuldig geselecteerde rumsoorten zullen op deze avond worden geproefd met de bijpassende rapjes. Natuurlijk zal deze proeverij worden aangekleed met de nodige interessante informatie, mooie anekdotes en kennisoverdracht. Dus je kan er ook nog wat van leren van 6 april. Gaan dus, nou, wij eh, Marco nog even in die of uh, daarvoor? Ja, daar gaan wij hem straks uit de even bellen. Even kijken, we het even. Ja, we hebben hier ook een paasbingo. We hebben een paasbingo. En waarbij hebben we dat? We hebben een paasbingo in de Soos en Peppy en... In de Soos met, met Peppy en, en Toos. Nou. Oké, okay, en het wordt gedaan in KV Omstee. Nou wie kent ze niet? Deze altijd praten de namens niet. Alleen overal... Rob, wat doe je nou? Die overal een mening over hebben, maar ook nog eens een hele bingo kunnen presenteren. Vanaf 8 uur hopen zij natuurlijk vele prijzen weg te mogen geven. En voor de kosten hoef je het niet te laten, want vijf kaarten voor 1 euro is niet veel. En we mogen morgen gegeven om Beb en Toos eens een levende lijf te zien. Beb en Toos, schijnen dus echt wel celebrities hier te zijn in het dorp. Is dat zo? Kennelijk wel ja, want anders uh, in levende lijf. Dan ben ik benieuwd. Wacht maar op, over een jaar hebben wij het ook gezegd. <tie> ze. kun je Robbie Brouwer en Mike Belay een levende lijf aanschouwen. Dat hoop ik ooit mee te maken, maar ik ga er vanuit van niet hoor. Nou, liever een levende lijve dan een, een, een, een koude lijve. Het is weer uh, iets, iets anders na. Hoe heet uh, het? Het kost je 1 euro per persoon. Het is 7 april om Lekker. 8 uur. In de Café Omstee. Nou, daar gaan we ook ding, nog eens even naar kijken straks. Ding, ding, ding, ding. En uh, Robby? Ja? Want jij hebt uh, nou net we wel zo'n leuke jingle. Jingle, zo ga ik hem even noemen. De jingle. De jingle. De jingle. Maar uh, eens even kijken Rob, waar uh, heb jij deze leuke jingle opgezocht? Die je nu hoort? Ja. Ja. Waar heb je die van uh, Die heb ik van, uh, van onze collega's van uh, RTV Noord-Holland. Oké, okay, oké okay. Even sound houden erbij en uh, downloaden die handel. ook Ik ergens even goed kijken, Ik neem mijn microfoon even mee, want dan ben ik overal in de studio uh, nee hoor. <laughs> Ik zie dat jij hier ook inderdaad een oud mapje hebt liggen Nou, ja, dames en heren, uh, voor degenen die het willen zien uh, Die uh, mogen natuurlijk altijd even langs de studio komen uh, We hebben hier uh, natuurlijk uh, heel veel mapjes met heel veel gouden ouwe. Waaronder uh, Robertino. Eens dus Even kijken, ik weet niet of je hem kent hoor Ik ken hem zelf persoonlijk nog niet, maar dat komt wel en we hebben de Imperial A World in Hi-Fi. Gooi er even in, gooi die er even in. We gaan ja. even luisteren. Gooi gaan jij hem even, er alvast even in? Terwijl Robby jullie even gaat vermaken. Ja, hoe heet het uh, zo te zien? Wat ik nog heb gezien net. We hebben natuurlijk volgende week ook de paasraces op deze dag. Is uh, Pascal is uh, ding is erbij? Is uh, CFM erbij? Nee. Kun jij even Pascal zijn microfoon opgooien? Nee, wij zijn van CFM zijn wij er niet bij. Hoezo niet? Hoezo niet? Uh, ik denk dat het ook te maken heeft met de afstandscheck uh, of wij überhaupt daar vandaan kunnen uitzenden. Dus dat moeten we nog echt een keer gaan uittesten. Mm -hmm. Maar waarschijnlijk zullen er wel verslaggevers uh, zijn. Oh, Oké. Okay. Uh, dus daar uh, komt huizen wel wat. Uh, het, uh, wordt er wel te horen gebracht. S zijn wij nog wel uh, woensdag welkom hier? Of uh, zijn we te <laughs> druk met de paasraces? Uh, woensdag volgende week. Uh, wat zal ik zeggen? Nou, jullie zijn heus natuurlijk gewoon wel welkom in de ja, uitzending. Ja, oké, okay, ja, okay. dus, uh, Maar ja, ik ben zelf uh, ook niet aanwezig in deze regio met oh, okay. bazen. Nou ja, we, we zullen wel zien hoe het gaat lopen. Toch? Ja, uh, daarom. Volgens mij wil je eigenlijk suiker je ja, koffie die, hebben. Ja, lekker. Die koffie zit alleen maar... Nee, Mike zit alleen maar... Ze smaak ja, ja nou, hij zit te pillen. Het is nostalgie en hij <laughs> weet... Uh, hij moet, is nog nu in de leren om met plaatjes te gaan draaien gewoon, hè? <laughs> en ik zie dat we het is me gelukt? Kijk eens aan, grote knul. We gaan lekker luisteren. with Fleury, Ozzy Osbourne and the Black Sabbath Ooh. too Paranoid. Hij ja, hoort nu onze grote Adèle Adel. Turning tables. Het was onze hele grote vriendin Adele met Turning Tables. Oh mijn god, wat kan dat meisje toch lekker zingen. Echt waar, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het blijft dan een leuke vrouw om naar te luisteren. En uh, je, ja, je zou bijna van het nummer depressief worden, maar ik ken, ik ken iets waar je nog depressiever van wordt. Je kan ook tegenwoordig, ik wist wel dat het slecht voor je was, je kunt depressief worden door fastfood. De Spaanse onderzoekers stellen dat het eten van fastfood niet alleen slecht is voor je gewicht, maar dat ook de kans vergroot op het krijgen van een depressie. De Spanjaarden van de Universiteit Las Palmas en de Gran Canaria bestudeerden in totaal 9000 mensen. Ze deden dit ongeveer een half jaar lang en bij 500 mensen werd een depressie vastgesteld. De onderzoekers vonden daarna dat mensen die veel junkfood aten 51% meer kans hebben op een depressie dan mensen die bijna nooit ongezond snacken. En hoe meer fastfood je eten, des te Grotere kansen op een depressie Al dus de hoofdonderzoeker Almudena Sanchez Pilegas. De hamburger, hobbok en pizza liefhebbers waren, dan, waren ook vaker vrijgezel En deden minder aan sport Dus ik weet dan niet of dat nou echt ik, Het kan met fastfood te maken hebben Maar het kan ook mee te maken hebben dat die mensen dat, dat die alleen zijn Ik denk dat dat het is Ja ik word er ook niet vrolijk van als ik fastfood eet nou, Ik ook niet, ik heb altijd last van mijn maag, daarna Het is echt gewoon een verschrikkelijk Het is echt een rampenplan je hebt ja. het ooit wel schattig, kom je bij de McDonalds vandaan en dan hoor je op een gegeven moment echt zo... Hoor je vanuit je maag, weet je. Ze zegt van, oh wat heb je maag gedaan? In meestal, ja. Oh mijn god zeg, nou ja weet je, ik ga niet gelukkig, bijna nooit meer naar de McDonalds. Uh, alleen echt in uh, hoge nood. Oh mijn god zeg. <laughs> nou. Nou, ik wil foto's. Ah. Nee hoor. Ik ga het even uitleggen. Want uh, er is uh, een medewerker uh, van het openbaar ministerie ontslagen, omdat uh, zijn erotische fotoshoot uh, heeft ondergaan. Ja. De medewerker van het openbaar ministerie die de naaktfoto's maakte in het gerechtsgebouw van Gent is op staande voet ontslagen. Het pakket in de Belgische stad verwijt de man dat hij zich niet aan zijn arbeidsovereenkomst heeft gehouden. Rond de erotische fotoshoot was nogal wat ophef ontstaan. De man liet twee modellen in ontklede toestand door het gebouw paraderen terwijl hij foto's nam. Ook passeerde een dame in de stoel van de rechter. De fotograaf viel door de man toen een van de modellen de beelden op haar web website plaatste. Justitie liet de man oppakken. De amateurfotograaf had toestemming om plaatjes te schieten in het gebouw. Maar de naaktfoto's kunnen niet door de beugel. Al dus het pakket. En er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek, melden de Vlaamse media. Dus ik eh, ben benieuwd. Dus dat mag er tegenwoordig ook al niet meer. Wat mag je eigenlijk wel in dit land vragen? Maar af en toe. Nee, het is in België. In, in België. In België. In Nederland mag het volgens mij ook niet, maar afijn, het zou wel leuk zijn als je op een gegeven moment zo'n zo zo zo shoot ziet van Geert Wilders en Femke Halsima en uh, noem maar op en uh, weet ik het allemaal. Dus ja. Ja, ja. en uh, oh, wat Pascal God. moet weer naar binnen. <laughs> Pascal jij, moet weer naar binnen. Haal jij ons hondje weer even binnen? Nou, ik uh, zal hem even binnenhalen. Wat, uh, ga jij Ik zal even voor de me? sekspistols doen. De sekspistols? Daar gaat hij dan hoor. God save the queen. Lekker, hè? Oh, bloem. Jezus. Wat een lekkere binnenvallerij. Oh. Ik heb hier nog even één nummer om de tijd te dooien. De tijd te dooien? Gerspa Doel met ik neem je mee. Is ne dat even een hè? Neem jij mij mee? Waar ja. gaan we naartoe dan? Dat wil jij niet weten jongen dan. Okay, Laat maar. <laughs> <laughs> uh, wat gaan we straks even doen? Uh, Wij gaan uh, straks uh, sowieso in twee uur gaan we bellen, bellen, bellen, bellen, bellen. Met uh, ons echt, uh, broodje uh, van, uh, van de week. Met ons broodje van de week. En uh, we gaan natuurlijk ook nog even bellen naar Oomstee. Want die hebben natuurlijk onze geliefde paasbingo weer. En uh, zullen Met, we ook uh, even kijken of we de runproeverij in de lijn kunnen, kunnen krijgen. Ja, en dat uh, was het, denk uh, ik. Ah, oké. Okay. En uh, ja, wat, wat, wat we nu gaan doen, weet je wat. Zullen we straks nog gewoon, omdat het kan. We hebben toch die tijd nog wel even. We hebben nog 20 minuten voordat het eerste uur voorbij is. Zullen we straks nog even kijken gewoon voor een leuk of grappig nieuwtje? Of... We kijken wel. Ja. Ja. Dat houden we een beetje als verrassing. Het is lekker relaxed. Het is een lunchprogramma. We gaan lekker luisteren in een gespeldoel met ik neem je mee. Neem je me mee. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Ik wel hoor. denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je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 ik lijk misschien wel cool, dat je weet wat ik nu voel Jij klinkt als muziek, het dus laat je zien wat ik bedoel Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee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 Ik zie je You made Goedenavond, goedenavond, goedenavond, goedenavond, Zandvoort, het is weer tijd om op te staan. We gaan voor die gymnastiek. Ja mensen, dit is onze aerobics. Hand in hand, even handjes in de lucht. Allemaal springen. Ik weet dat je lunch net binnen hebt. Eén stap voets En kom, en één stap naar links, en één stap naar rechts. En handjes in de lucht. Komt ie hè. Samen. Hand in hand. Nee, Zandvoort in beweging. Zandvoort in beweging. En kom op, ja gaat goed. Mensen, het wordt weer tijd om die oude cellulieten eraf te schudden. Het is zomer. Nou ja, ik vind het geen echte zomerweer, uh, Mike. Het komt eraan, het komt eraan. Heb geloof, hou hoop, ik ben druk aan het bewegen hier. Oké, okay, dat hier. Tune, hand in hand. en, en Ah, we zijn goed op weg, Zandvoort. Zandvoort, het gaat lekker. Gaat De goed. Gaat lekker ernaf. Hand in hand. Met z'n allen. Zij en zij. Volg ons in het licht. Je zandvoort. 1, 2, 3, 4. Ik voel het gaan hoor. Twee staat op mijn voorhoofd. Kom op. Uh, weg met die poffertje <laughs> pan. Op naar die mooie gladde benen. Oh, lekker er. Anderhand Pak hand. Makker bijlen. Oh! Ja, hij gaat lekker mij. Hij gaat lekker. Ik ben zeker weer 6 kilo aan negatief, negatief bij ziek bij. Oh, ben je best wel in de geweest? Ja, ik ben een <laughs> in de sleutel geweest. Ik ben er geweest vandaag. binnen geweest. We gaan lekker luisteren naar het volgende nummer. Of is hier bijna nog lang? Nou, we zijn er bijna, we zijn er bijna. Even de intro. U weet natuurlijk wel, als het mooi weer aankomt, dan krijgen we dan Duitsers hier, Duitsers daar. Dus waar hebben we daarvoor geregeld? We hebben even Nena hier uh, in de studio gekregen en die gaat een uh, oude Rizika doos over. Nou Rob, en uh, wat was dat ook weer? 99 Luftballons. Voor onze Duitse buren. Authentiek. Jezus. We gaan weer lekker luisteren naar het singeltje van de West Side Story. Langzaam. Ja, je moet hem, stellen, is het? hem snel zetten. Staat Wel, ik hem niet hoor. Staat hij op 45 toeren? Ja. Ah, dat is hem. Sorry, West Side Story. We gaan lekker luisteren. Maria, Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Van Maria gaan we naar Marian Van de Cats glorie. Zeker allemaal Colby Collé bubbly Allereerst in de mein Will you count me in I've been away for a while now you got me feeling like a child now cause every time I see a bubbly face I get the tingles in a silly place It starts in my toes and I crinkle my nose